11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Een moeder over haar zwaar gehandicapt kind. Over haar stralende teleurstelling. Zometeen in de gids.fm. Nu het NMS Journaal met Jan van der Putten. De kans dat de Greenpeace-activisten in Rusland definitief vrijkomen... lijkt iets groter te worden. Het Russische parlement heeft ingestemd met een aanpassing van de amnestiewet. Onder die wet vallen nu ook duizenden verdachten van vandalisme. Behalve de activisten van Greenpeace... komen ook de twee leden van de punkband Pussy Riot mogelijk eerder vrij. Gisteren stemde het parlement al in met een eerste versie van de wet. Met die amnestiewet wil president Poetin... het twintigjarig jubileum van de Russische grondwet vieren. President Obama stuurt een homorechtenactiviste... naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Oud-toptennister Billie Jean King is toegevoegd... aan de Amerikaanse delegatie voor de openingsceremonie op 7 februari. Billie Jean King heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze lesbisch is. De keus van Obama om de homorechtenactivisten een prominente plek in Sochi te geven... wordt gezien als kritiek op het Russische homobeleid. De stemcomputer wordt mogelijk weer ingevoerd. Een commissie stelt voor dat kiezers zelf hun stembiljet uitprinten en in de stembus doen. En na de stemming worden alle biljetten elektronisch geteld. Minister Plasterk is gematigd positief. We gaan het bekijken in detail. Daarbij, als hiervoor zou worden gekozen moet de wet natuurlijk worden aangepast. Er moeten experimenten mee worden gedaan. Er zitten allerlei details die nog moeten worden uitgezocht. En de financiering is natuurlijk een afweging die uiteindelijk terug zal komen. In Nederland is al eerder met behulp van computers gestemd... maar dat werd in 2007 afgeschaft omdat de machines niet veilig genoeg zouden zijn. Een commissie onder leiding van de Utrechtse commissaris van de Koning van Beek... adviseert bij. Gemeentelijke herindelingsverkiezingen te gaan experimenteren met die nieuwe stemmethode. En die kan dan rond 2018 of 2019 landelijk worden ingevoerd. Burgemeester Hoes van Maastricht moet de gemeenteraad vanavond... opnieuw uitleg geven over zijn liefdesleven. De fractievoorzitters eisen opheldering over nieuwe onthullingen. Hoes is getrouwd met presentator Albert Verlinde... en werd begin deze maand zoenend gezien met een minnaar. De gemeenteraad nam in eerste instantie genoegen... met de uitleg dat het om een individueel geval ging... maar later doken meer verhalen op. Zo bleek Hoes gebruik te maken van Grindr... een app die het makkelijk maakt voor homo's... om met elkaar in contact te komen. De SP en Stadsbelangen Maastricht... Zijn bang dat de stad en de burgemeester verder in discrediet worden gebracht. En willen opheldering van hoes. Dan is het weer nog in het noordwesten wat regen. Later droog met soms wat zon en 8 graden. Vanavond en vannacht veel wind en regen. Morgen buien, ook wat zon en een graad of 8. Bewijst het debat over het woonakkoord gisteren dat de Eerste Kamer beter afgeschaft kan worden. Ik ga er zo over praten aan het begin van de gids.fm.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 Kijk voor de zekerheid op svb.nl. SVB, voor het leven. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murder. Goedemorgen. Geen blijdschap, maar teleurstelling... voelde Annemarie Havenkamp toen haar kind werd geboren. Job was zwaar gehandicapt. Nu is ze tien jaar verder... Het is zwaar, maar ze noemt hem haar stralende teleurstelling. Ze schreef over het leven van haar zoon jarenlang columns... voor onder andere de Gelderlanden. En die zijn nu gebundeld tot het boek Jaarige Job. Ik ga zo met haar praten. Ook de koe gaat deze dagen aan een chic diner. In het Achterhoekse Mechelen trakteert boer Keupers een koeien... op een saladebuffet van zo'n twintig grassoorten kruiden en klavers. We vangen zo de reactie op van de koe in kwestie. En waar zou het politiek voor een midweek Den Haag het over gaan hebben? Natuurlijk over de draai die Adrie Duivenstein gisteren maakte... in een debat over het woonakkoord. Gaat de PvdA dat nog opbreken, is de vraag. En voor mijn draai naar camera 2... Surf naar gids.fm. Weer was het gisteren spannend in de Senaat. Als PvdA Adrie Duivenstein gisteren tegen had geroepen... dan was het kabinet nu in grote problemen. De Eerste Kamer blijkt eens te meer een lastig obstakel... en misschien nog wel overbodig ook. En daarom afschaffen die Eerste Kamer. Waar of niet waar... Niet waar. Zegt Paul Frissen, onze schaduwminister van Binnenlandse Zaken en Bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Meneer Frisse, u zegt niet waar. Het zijn oude mannen en vrouwen en dingen die voorbij gaan tegen een achtergrond van antiek behang. Het is 2013. Dat is toch niet meer van deze tijd? Oh, maar het is juist wel van deze tijd om, als je een democratie hebt, zoveel mogelijk krachten en tegenkrachten tegenover elkaar te zetten. We gaan toch ook... In de Verenigde Staten het congres niet afgaf. omdat dat de president uh, tegenwerkt. Dat is juist het idee achter uh, zo'n twee-kamerstelsel. is dat je een uh, aparte kamer hebt. die nog eens even goed bekijkt. of datgene wat de Tweede Kamer uh, bij meerderheid wil. of dat een goed idee is. Nou, je kunt die Eerste Kamer op allerlei manieren uh, kiezen. Hè, maar we hebben in Nederland dat via uh, provinciale staten gezegd. dat kan ook anders. Maar op zich, om een twee te hebben. om daar maar wat meer. wat we dan in de literatuur noemen checks en balances. te hebben. ja, dat lijkt mij wel een goed idee, eerlijk gezegd. U zei het zelf al: die Eerste Kamer wordt getrapt gekozen via de provinciale staten. En daar worden soms schimmige concties gesloten om iemand te bevoordelen, om een plek te bemachtigen op het pluche in Den Haag. En een gewoon burger heeft daar geen enkel zicht op in feite. Dat moeten we toch zo niet meer willen? Nee, je zou ook best ervoor kunnen kiezen om dat rechtstreeks te, laten, de rechtstreeks te laten stemmen op de Eerste Kamer. Uh, dus dat is op zich uh, kun je wel kritiek hebben op de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen. Maar dat is wat anders dan kritiek hebben op het feit dat wij twee kamers hebben. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we de Eerste Kamer dan uh, niet rechtstreeks kiezen zoals de, de Tweede Kamer wordt gekozen. Maar dat we dat bijvoorbeeld via een districtenstelsel doen. Om op die manier ook uh, de kiezer een regionale uh, stem te laten geven. Daar kun je allerlei variant in aanbrengen. Maar dat is toch wat anders dan de Eerste Kamer te willen afschaffen. Maar aan de andere kant, als we de Eerste Kamer afschaffen... en de wetgeving van de Tweede Kamer toetsen aan een onafhankelijk orgaan... zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt... het Moendes Verfassingsgericht. Nou, dan zijn we toch eerst, ook al een stap nou, verder... Heel erg voor. Ik ben erg voor constitutionele toetsing, zoals dat in de meeste beschaafde landen gebeurt. Kijk, we hebben in Nederland eerder te weinig dan te veel democratie... om het even goed, uh, om goed en scherp neer te, neer te zetten. Dus de mogelijkheden om datgene wat een meerderheid beslist te toetsen... bijvoorbeeld via aan de grondwet, zoals er in andere landen gebeurt... bijvoorbeeld via een Eerste Kamer die daar nog eens naar kijkt... Ja, dat zijn alleen maar uitbreidingen en niet beperkingen van de democratie. Maar voorlopig zitten we met een instabiele regering... Door dit systeem. Moeten we daar blij mee zijn? Nou ja, kijk, dat een regering niet ongeacht alles kan doorregeren, dat lijkt me eigenlijk wel het belang van allerlei minderheden... En, uh, die door de democratie beschermd uh, moeten worden. En dat er nog eens gekeken wordt naar kwaliteit van wetgeving... lijkt me ook geen slecht uh, idee. Dus ja, dat de regering instabiel is... dat komt niet omdat er een Eerste Kamer is... maar omdat de regering bij de samenstelling besloten heeft... om te negeren dat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Paul Frisse. Hij houdt een vurig pleidooi voor het in stand houden van de Eerste Kamer... maar dan misschien wel op een totaal andere manier verkozen. Hij is bestuurskundige en onze schaduwminister van Binnenlandse Zaken... en heeft zijn waarde weer bewezen. Hartelijk dank. Goedemorgen. gids.fm. Koeien in de wei met kerst. Of dat gaat lukken is de vraag, maar boer Keuper uit Mechelen... in de Achterhoek komt een heel eind. Zijn koeien staan deze week gewoon in het weiland. En daar vinden ze nog lekkere hapjes ook. Keuper werkt niet met megastallen en met melkrobots... maar met het zogeheten Pure Grace System. Verslaggever Robert-Jan Boijers gaat kijken wat dat precies is. is dan? Ja, we staan hier in de stal. Wordt een beetje verschrikt gekeken door Gerdien, de vriendin van Tom Keuper. Niet schrikken, Gerdien. Nee, ik zal niet schrikken. We gaan het even hebben over de koeien. Prima. En niet over het huwelijk. Dat mag ook hoor. Want ze gaan trouwen, dat klopt. Tom, Keuper en dat, Gerdien. Dat, dat klopt, 21 maart. Ik begrijp dat vandaag de trouwjurk gaat uitgezocht worden. Ja, vanmiddag. En? Spannend. Wat voor exemplaar gaat het worden? Hele... Tom is er nou toch bij, dus ik kan het rustig vertellen. Een hele mooie. Nou, daar schieten we weinig mee op Tom. Ja, maar dat moet een verrassing blijven. We moeten ook even over de koeien hebben natuurlijk. Ja, precies. Want we staan hier in de stal, ten midden van zo'n 100 koeien. Ja. Ze gaan de wei in, ja. straks, om, ja. om twee uur. Ja. Dan zou je zeggen, uh, hoe kan dat? Het loopt tegen kerst, koeien de wei in, Is dat niet buitengewoon zielig? Nee, ik denk dat dat heel goed is voor de koeien. Wat extra beweging en vooral het, uh, het lopen op een zachte ondergrond. In de stal uh, loopt ja. de koeien op een betonnen vloer en juist in een weiland is het uh, heel goed voor de gezondheid het is van niet, de koeien. Het is niet te koud of zo? Nee, koeien nee? kunnen heel goed tegen kou. Ik denk dat uh, de, de, de boer heeft het sneller koud heeft dan een koe. En dan het gras. Ik bedoel, het groeit toch helemaal niet meer? Nou, dit is, 2013 is een heel bijzonder jaar. Met ja. name door de hele zachte herfst groeit, is, groeit het gras. Ja. Uh, is in november ook nog veel gegroeid. Waardoor dat de koeien nu nog kunnen grazen. Ja. En uh, ons bedrijf is er eigenlijk op gefocust. Om ook nog zo lang mogelijk de koeien... Uh, te kunnen grazen. Ja, dat gras is van speciale samenstelling. Hè? Ook dat, maar het is ook, het is ook het management bepaald, is misschien nog wel belangrijker daarin, omdat we in de nazomer nauwelijks gras meer maaien om in te kuilen en eigenlijk bewaren in het land ja. en vervolgens met kleine stukjes per dag uh, laten afgrazen, hebben we ook in, uh, in november nog steeds gras in het land staan om de koeien te kunnen weiden. Wat een systeem, uh, Gerdien. Ja, ik vind het echt zeer bijzonder. Ik had er nog nooit van gehoord, nee. maar, uh, ik vind het echt uh, heel mooi hoe hij dat doet. Ja, want wat, wat doet hij dan zo de hele dag door? Ja, kun je naar buiten doen koeien? en de draadjes verzetten. Draadjes verzetten. Kunt melken uite Ja, uiteraard. Kunnen we even naar de weilanden toe of is dat hier in de buurt? Ja, dat is prima. dat kan. ja Hoor eens eventjes. Hoor eens eventjes. Ja, jongens. Wat hebben ze zin. Ja, ze staan te poppen om naar buiten te gaan. Laat ze toch nu gaan. Nou. Het, het, in december dan is de, het land is eigenlijk veel te nat. En als de koeien dan te lange tijd op hetzelfde weiland staan... dan wordt er te veel gras vertrapt. Oh ja, kijk, je gaat de stal uit en dan kom je direct al bij de weilanden. Ja. Dat is kenmerkend ook voor het zogeheten pure systeem. Nou, ik denk dat het essentieel is voor de dieren om... Uh, uh, je kunt niet, omdat de dieren ook twee keer per dag gemolken moeten worden... moeten ze ook weer uh, redelijk dicht bij de, bij de stal blijven om te grazen. Ja, ja ze zijn hier bezig met een uh, soort hoogwerken. De stal wordt een beetje verbouwd kennelijk. Ja, dan worden we nieuwe windveren aan de stal geplaatst. Over het schrikdraad heen, staat uit gelukkig. Oh ja, ik zie het al zeg. Het is uiteraard groen hier, schitterend zeg, die omgeving uitgestrekt, uitgestrekt hier in de buurt van Ulft. En er staan al allerlei klavertjes tussen. Ja, gras en klaver. Het bijzondere aan klaver is dat dieren het heel smakelijk vinden. Het is denk ik ook goed voor de gezondheid van ja. de dieren... als ze niet alleen gras, maar ook klavers uh, ja. uh, begrazen. En, men, en het bijzondere aan klaver is... klaver kan uh, stikstof binden uit de lucht en in de ja. bodem vastleggen... waardoor dat je uh, kunstmest bespaart. En dat dus wordt de... minder kunst, kunstmest gebruikt? Ja, door klavers kun je minder kunstmest. gebruiken. En daar staan allemaal van die paaltjes inderdaad. Ja. Dat is het strip-systeem. Ja, Stel allemaal... even hoe dat werkt. Maar goed, de, de dieren die grazen ongeveer een hectare per dag grazen ze kaal. En met, uh, met een, dit, is, dit zijn, zijn houten palen. Ja. Dit, dit is een, een vaste afrastering. Ja. Maar die deel ik af en toe nog op met, uh, met flexibele afrastering. Rolletjes draad en, uh, en wat kunststofpaaltjes ja. Zodat de dieren iedere twaalf uur een nieuw, nieuwe strook gras krijgen. Die ze netjes kaal vreten. En vers van de pers. Vers, uh, vers gras. Maar, maar het is heel belangrijk dat ze, dat ze dat netjes, gelijkmatig en kort afgrazen... zodat er ook de ja. volgende keer weer smakelijk gras staat. Waar is het uh, saladebuffet, uh, Gerdien, weet je dat? Volgens mij daarachter. Daarachter, klopt dat? Ja, het, het, is, het is hier overal een saladebuffet. Het hele weiland is een saladebuffet. Ja, ja dat is eigenlijk uh, de truc. Om, uh, ja. om gewoon een smakelijk, uh, smakelijk saladebuffet in de vorm van grassen... en uh, klavers ja. en kruiden aan te bieden aan de dieren. Gaan we dit dan meer zien? Ik Want uh, we praten over melkquota die uh, worden losgelaten. Er mag meer melk geproduceerd worden. Uh, dan zie je natuurlijk ook dat er weer meer koeien worden gehouden. Megastallen. Nou, ik denk de melkrobots. De, de melkproductie die is niet meer gelimiteerd. Maar uh, in de toekomst zullen toch de bedrijven allemaal... Uh... Uh, de, de mest en het voer uh, in de omgeving de mest moeten ze in de omgeving ja. uh, op het land kwijt kunnen en ja. het voer zal ook uit de regio moeten komen, want koeien vreten toch vooral in de, in de eerste plaats vooral ruwvoer Maar dus, dit systeem, gaan we dat meer zien? Ik, uh, dat gaan we zeker wel, uh, ik denk dat er veel meer bedrijven hier uh, gebruik van zouden kunnen maken maar er zijn ook bedrijven die minder land uh, dicht bij de stal hebben, die bijvoorbeeld ah, ja. alleen overdag zouden kunnen wijden en s'nachts op stal bijvoeren ja. maar uh, het systeem van iedere keer een nieuw strookje laten begrazen denk ja. ik dat voor veel meer bedrijven interessant zou zijn om te doen we gaan kijken. Ja. Zometeen gaat het gebeuren. De koeien, wellicht voor de laatste keer dit jaar de wei in. Ja, die kans is vrij groot. De boer is gelukkig. De boer is gelukkig. De koeien zijn gelukkig. De koeien zijn zeker gelukkig. Die zijn heel gezond. Gerdien is gelukkig. Zeer gelukkig. Prettig uh, huwelijk. Ja, dank u wel. Uh, prettige kerst. Dank u wel, insgelijks. En bedankt. De boer heeft al gevonden. Ja, het zijn mooie berichten uit Mechelen in de Achterhoek. Robert-Jan Boy deed verslag. George Harrison zei eind jaren 80 tegen Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan en Jeff Lynne... laten we eens wat leuks gaan doen. En dat deden ze. Dit uh, resulteerde hierin. Van artiesten van wel eer. Die heet Traveling Wilbury's Poor House. Een nummer uit 1990. Te paard, te paard, we zijn verraden. De git.fm. Hoewel er uh, heel vaak kinderen geboren worden op deze wereld, dat Maxima en ik als trotse ouders natuurlijk dit allermooiste baby vinden van de hele wereld. En uh, we zijn ook erg uh, gelukkig en dankbaar dat. Uh, de geboorte vandaag uh, zo vlot en goed verlopen is. En uh, deze volk van een dochter in onze armen mocht liggen. Dat was uh, een heel bijzonder moment. De trotse kroonprins willem Alexander toen in 2003... bij de geboorte van prinses Amalia. Annemarie Haverkamp was tegelijkertijd met prinses Maxima zwanger. Ook van de eerste kind. En ze schreef er wekelijks een column over in de Gelderlanden onder andere. Maar haar baby Job bleek ernstig gehandicapt... Een grote teleurstelling die ze in haar latere columns niet onder stoelen of banken stakt. Ze hoopte zelfs dat Job in de eerste weken van zijn leven zou overlijden. Nu is Job bijna tien en zijn er soms zeer ontroerende columns gebundeld in het boek Jadige Job. Annemarie Haverkamp is hier. Meneer, mevrouw Haverkamp, goedemorgen. Sorry, er zit wat in me. Job wordt in, in februari tien. Hebt u nou achteraf spijt van de gedachte dat u meteen na de geboorte had? Namelijk dat het beter zou zijn als Job dood was geweest. Meteen bij de geboorte. Nee, ik denk ook niet dat je spuit kunt hebben van een gedachte. Of van een gevoel. Nee. nee. U had dat gevoel wel toen, toch? Ik had dat gevoel wel. Ja. ja en ik denk dat als ik nu uh, een soortgelijk uh, baby zou krijgen... dat ik dat gevoel weer zou hebben. Waar moet dit heen? Uh, moet dit wel? Uh, hoe ver zal hij komen? Krijgt hij een goed leven? Ja. En wat heeft Job precies? Wat is een handicap? Job heeft een chromosoomafwijking, Heel zeldzaam. Er zijn er ongeveer 14 in Nederland. En hij mist één um, klein stukje van een chromosoom waardoor in alle cellen uh, erfelijke informatie ontbreekt. Dus hij is verstandelijk gehandicapt en lichamelijk gehandicapt. Er is eigenlijk... Uh, ja, op alle vlakken is wel iets niet helemaal goed bij hem. En tijdens de zwangerschap was er geen enkel signaal... dat er iets goed mis was? Nee, dat ging allemaal hartstikke goed. En bovendien is dit in de periode... dat lijkt nu heel lang geleden, het valt wel mee... Uh, 2003 was ik zwanger... maar toen was de 20-weken-echo nog niet standaard. Dus ik heb één echo gehad bij, ik denk, 10, 11 weken... En daarna was het gewoon voelen en het ging goed. Job is uw stralende teleurstelling, schrijft u in de inleiding van het boek Jarige Job. Waarom stralend? Stralend slaat op zijn karakter. Hij, is, uh, hij straalt altijd eigenlijk. Zelfs als hij uh, slechtere tijden heeft of ziek is, is het een heel vrolijk uh, jongetje. En een van de verhalen gaat over een sollicitatiegesprek. Want ieder jaar moet er een indicatiegesprek gevoerd worden... om te kijken hoeveel hulp uw zoon vergoed krijgt. U noemt dat dan een sollicitatiegesprek. Hoe gaat het gesprek in zijn werk? Het, de insteek van het gesprek is, euh, zoals ik het zie, zoals wij het zien... dat je moet solliciteren om dus aan die zorg te mogen komen. En eigenlijk moet je... Je presteert het beste als je de andere partij ervan overtuigt... dat jouw kind echt heel weinig zelf kan. Want dan krijg je de indicatie die je nodig hebt... om de zorg te krijgen die hij nodig heeft. Dus dat is een heel vermoeiend gesprek. Je moet heel erg je best doen om steeds te benadrukken. Kan hij echt niet lopen? Nee, kan echt niet lopen. Kan hij echt niet zitten? Nee, hij kan niet zitten. Kan hij niet zelf eten? Nee, hij kan echt niks. En daarna ben je gesloopt. Want normaal gesproken zie je hem niet als een kind dat helemaal niks kan... Maar nu moet je dus heel feitelijk benadrukken wat hij allemaal niet kan. En vroeger uh, vond het gesprek thuis plaats. Dus dan ja. konden ze meteen Job zien. Tegenwoordig niet, hè? Gaat aan de telefoon. Via de telefoon, ja. En dan worden dit soort vragen gesteld. Ja. Ja. En op het moment dat je ook maar één steek laat vallen... heb je minder in je pgb, waarschijnlijk, of niet? Nee, je moet er inderdaad mee uitkijken. Want je bent van nature geneigd om, om mensen een beetje op hun gemak te stellen. Zeg je al snel, nou ja, het valt wel mee, hoor. Hij is heel vrolijk, hoor. Ik zei het net ook al. Het is een heel lief jongetje, hoor. Um, je zegt niet, mijn kind kan helemaal niks. Want als je dat elke dag zou zeggen tegen elkaar, of thuis... Ja, dan heb je geen leven. Maar in dat gesprek moet je dus precies het omgekeerde doen... van wat je van nature doet. En voelt u zich dan vaak schuldig over het vele geld... dat je op de samenleving kost? Uh, nee, daarbij die gesprekken die laat ik ook fijn over aan mijn man. Die, die kan dat beter tegen. Uh, ik voel me daar niet schuldig over. Het gaat wel vaak door mijn hoofd. jongen. wat kost hij een boel geld? En wat een mooie solidariteit in onze samenleving. Nou, fantastisch. Ja? Nee? <laughs> nou, weet je, mensen om ons heen natuurlijk. Iedereen gunt, uh, gunt op het beste. Uh, maar als ik kijk naar politieke keuzes... denk ik, goh, moet dat nou echt? Huh? Kan het niet op een ander vlak misschien ietsjes minder? En laat die, laat die mensen die het echt nodig hebben... Laat die een beetje, hou die uit de wind. Waar ja. in ieder geval weinig sprake is van solidariteit... althans van de kant van de overheid, is in Brazilië. Daar bent u vorige maand geweest voor het Liliana Fonds. Ja, ja. Daar komen moeders helemaal niet buiten. Nee, dat, uh, dat was een heel ander verhaal. Ik ben inderdaad met het Lilianenfonds uh, daar naartoe gegaan. Um, uh, in de buurt van Sao Paulo. En dat is een hele rijke, uh, rijke omgeving. De overheid heeft heel veel geld. Alleen het geld komt niet terecht bij de mensen die het nodig hebben. Dus bij mensen met gehandicapte kinderen... is dus wel een hele kleine subsidie. Maar er is niet de mooie opvang die wij hebben. Dus die moeders zitten inderdaad thuis met die kinderen. En ik vond dat best heel confronterend. En die moeders die denken... oh, dat gaat later wel beter worden. Met ja, ze hadden ontzettend veel hoop. Ja, ze hadden heel veel hoop waar ik dacht oh hemel, je zult hier de hele dag zo met je gehandicapte kind op de bank zitten... hebben zij een soort ingebouwde hoop dat het morgen beter is. En dat heeft met hun geloof te maken. En een moeder die dan het uh, kind tussen, tussen haar benen neemt en leert lopen... en u denkt dan, dat gaat niet lukken, want dat heb ik met Joop ook geprobeerd. <lacht> ja, dat, dat, ik dat, denk niet. Ik, dat denk ik. Maar zij bestrafte mij bijna voor die gedachte dat ik tegen haar zei... ja, ik heb dat ook gedaan, ik ben ermee opgehouden. En ze zegt, me: je mag er nooit mee ophouden. Je mag nooit de hoop verliezen. En u gaat vergelijken? Ja. Tussen Job en die kinderen. Ja, ja. Dat doet u steeds. Vooral in het begin dat ik daar was... had ik heel erg het idee uh, dat mijn zoon zoveel beter af was. Maar ook dat ik zoveel beter af was. Omdat ik gewoon elke dag naar mijn werk kan gaan. Uh, ik ben journalist. Ik kan gewoon doen wat ik wil. En pas s'avonds om zes uur zie ik mijn gehandicapte zoon weer. Deze moeder zit er elke dag tussen. Dus zo dacht ik steeds... ik ben gelukkig zoveel beter af. En die vergelijking ging een beetje mank aan het einde toen ik geconfronteerd werd met die hoop. Want die mensen zagen er helemaal niet ongelukkig uit en die kinderen eigenlijk ook niet. Ze kregen gelukkig wel hulpmiddelen. En uh, Dus toen begon ik toch een beetje anders te kijken. Ik weet niet of ik zoveel beter af ben. Materialistisch uh, wel, in materiële zin ben ik zeker beter af. Maar zij zijn niet minder vrolijk of minder uh, gelukkig dan ik met hun kinderen. Hebt je die hoop een beetje laten varen dan? Ik denk dat ik voor mezelf wat westers ben en wat cynisch. Ja. En bij hun he, zag ik iets anders. Uh, misschien ook een hoop op, nou ja, misschien is het morgen beter. Wie, wie ben ik om te zeggen dat het morgen niet beter is, hè? zou best kunnen. Maar dat denkt u niet? Ik denk het niet, nee. Maar, <laughs> ik denk het niet. <laughs> u bent bevriend geraakt met uh, de Fransman Philippe Pozzo di Borgo. Dat is een man op wiens boek de populaire Franse film Intouchable uh, is gebaseerd. Ja. U bent naar hem toe geweest, hè? Ja, in Marokko met Job. En met mijn man. Ja, dat was fantastisch. Dat uh, Als je het hebt over... misschien moet je eens anders kijken naar, uh, naar je lot of naar uh, een handicap... dan is hij uh, de ideale reisbestemming. Want hij is op zijn 42e door een ongeluk volledig verlamd geraakt. Ja, hij kan echt alleen zijn hoofd uh, nog bewegen. Dus hij kan praten, hij kan eten, hij kan horen. En de rest van zijn lichaam doet helemaal niks meer. En hij heeft ook hulp daarbij, net zoals in de film? Ja, zeker. Ja, hij ja. heeft er nu een nieuwe... daar heet hij Abdel. Uh, hij heeft nu een nieuwe Abdel... Een Marokkaanse man die hem inderdaad 24 uur per dag helpt. En zijn vrouw en de familie van zijn vrouw helpt hem ook. En hoe ging dat tussen Job en hem? Ja, fantastisch. Ik vond het heel erg leuk om te zien. Omdat deze man al 20 jaar ge gehandicapt is en hij weet niet. Ja, natuurlijk weet hij beter. Maar dat is voor hem een natuurlijke staat van zijn. Normale mensen die Job treffen, dan zie je altijd een soort van ongemak of een kloof of een Onwennigheid, dat was bij hem niet. Hij had op dat moment uh, had hij een doorlicht, want hij lag in bed. En de andere helft van het bed was vrij. En daar legde ik Job op, want die kan zelf ook niet zitten. Dus die wil ook graag liggen. En dat ging allemaal heel rustig. Dus die twee hadden alle tijd om aan elkaar te wennen. Um, mijn zoon vindt het fijn als het allemaal wat langzamer gaat. En kijk, deze meneer kan niks, dus die is per definitie heel langzaam. Ja. En binnen die dagen dat we daar waren... groeiden ze steeds dichter naar elkaar toe. Ook konden ze allebei niet zo goed bewegen. En ontstond er een hele lieve band tussen die twee. Dat was echt uh, leuk om te zien, omdat zij de hoofdpersonen waren... en niet wij zij waren de norm. Zij waren de twee gehandicapten in dat bed. U hebt hem geïnterviewd als journalist voor NRC Handelsblad. En zich verbaast over het feit dat hij helemaal niet boos is... over wat hem is overkomen. En u concludeert dat u zelf misschien moet ophouden met boos zijn. Lukt dat? Nee. <lacht> dat is nog steeds niet gelukt. <kliek> Ik bewonder dat, dat hij zegt... Ik had 42 mooie jaren. Nu heb ik 20 andere jaren gehad... waarin ik net zoveel heb geleerd of net zoveel rijkdom heb gezien. Het was een hele rijke man nog steeds. Als in die eerste jaren. En ik krijg dat nog steeds niet voor mekaar. Want ik, ik ben nog steeds teleurgesteld, zelfs na tien jaar... dat mijn zoon niet gezond is. En daar zou ik inderdaad misschien eens een keer iets aan moeten doen. Maar het is nog niet gelukt. En hoe vaak bent u boos? Nou, ik ben ook heel vaak boos om dingen op het werk die gewoon niet goed gaan. Of dingen die om je heen uh, maar om Job. stom zijn. Ik ben nooit boos op Job. Om Job, uh, nou, wat zullen we zeggen? Ik kan dat niet uitdrukken in een aantal keren. Maar het, ik kan teleurgesteld zijn als ik mensen om me heen zie met gezonde kinderen die op straat voetballen die dingen doen... waarvan ik denk, goh, ik zei het vanmorgen nog... ik had ook wel eens willen zien, het talent wat ik misschien wel heb... dat je dat terugziet in je kind. Of je kind iets heel moois of iets heel goeds zien doen. Dat lijkt mij heel bijzonder. En dan kan ik... Het is eigenlijk meer verdriet geworden dan echt boos. U schrijft na de bezoek aan Marokko dat uw zoon tijdens de reis... dat u die voor het eerst hardop heeft bedankt. Waarom? Nou, dat was misschien ook wel geïnspireerd op die potso di Borgo... waar we naartoe gingen... Ik realiseer me heel goed dat ik zonder mijn zoon, zonder mijn gehandicapte zoon, niet was gekomen waar ik nu ben. En dat heeft te maken met het, de manier waarop ik nu schrijf. Hij heeft me wat vrijer gemaakt doordat ik columns ben gaan schrijven. Uh, hij heeft me naar Brazilië gebracht. Hij heeft me naar Marokko gebracht. Dat zijn allemaal uh, bestemmingen die gelieerd zijn aan de, de gehandicaptenwereld. Daar was ik nooit gekomen zonder hem. En misschien had ik de behoefte ook minder gehad. En ik heb hem daar inderdaad echt voor bedankt. En ik zei ook... jongen, zonder jou had ik van deze wereld... niets gezien. En daarmee bedoel ik... de wereld waar echt hele mooie dingen in zitten. En gewoon de wereld... Als, als, uh, als plek waar je naartoe kunt. Bent u een beetje bevriend geraakt met de man? Hè? Met de? Pot, met Borgo? Ja, zijn, uh, sinds ik hem geïnterviewd heb, dat is al anderhalf jaar geleden... Zijn wij, hebben we vaak contact met elkaar. Ja, het is een hele sympathieke man. U sprak... twee weken geleden de preek van de loser uit. Wat is dat voor lezing? Dat is normaal gesproken is dat de preek van de leek wordt georganiseerd uh, in de Singelkerk in Amsterdam. Dit jaar hadden ze het thema loser. En dat zijn mensen die dus niet voldoen aan de huidige normen die de prestatiemaatschappij stelt. Daar hadden ze drie sprekers bij, waarvan uh, Diederik Stapel de eerste was en ik was de laatste. En ik was ook een loser. Ik hoop dat u zelf toestaat niet alleen uw gelijken als mensen te zien, maar alle mensen als gelijken. Ik beloof u, daar wordt u niet slechter van, zei u. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Daar bedoel ik mee. Vooral het zinnetje dat u zichzelf toestaat. Ik was iemand die zichzelf niet toestond, denk ik. Om me te gaan verdiepen uh, in die gehandicapte wereld. Ik, heb daar ook, uh, ik had daar weerstand tegen. Ik vind het allemaal maar een beetje eng en ingewikkeld. en uh, Een beetje moeilijke mensen die je niet zo goed snapt. Nu, tien jaar later, weet ik hoeveel zij je ook kunnen brengen. Uh, hoeveel empathischer ik zelf ben geworden. Maar ook hoeveel bijzondere elementen er in die wereld zitten. En ik denk dat het voor iedereen best interessant is om daar eens... Uh, je in te verdiepen en te kijken wat ze je ook te bieden hebben. Annemarie Havenkamp, eerder boeken geschreven... en een van die boeken wordt vertaald. Ja, <laughs> welk? in het Duits. Dolgelukkig zijn wij. Voorjaar 2014. Hartelijk dank voor uw verhaal. Meer informatie over het boek Jarige Job... is te vinden op de website. Dit is radio 1. 1 minuut over half 12. Jan van de Putten met het NOS-journaal. Ook justitie gaat in beroep tegen de straf van drie jaar voor de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Hooijmaaiers. Zelf had Hooijmaaiers meteen na het vonnis al ook beroep aangetekend. De oud-gedeputeerde werd veroordeeld voor onder meer omkoping en witwassen. De kans dat Greenpeace-activisten in Rusland vrijkomen lijkt iets groter te worden. Het Russische parlement heeft ingestemd met een aanpassing van de amnestiewet. Onder de wet vallen nu ook verdachten van vandalisme. En behalve de activisten van Greenpeace komen nu misschien mogelijk ook de twee leden van de punkband Pussy Riot vrij.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 En minister Plasterk bekijkt een advies om weer stemcomputers te gaan gebruiken. Een commissie adviseert om kiezers zelf een stembiljet te laten uitprinten... dat ingevuld in de stembus te doen, waarna de biljetten elektronisch worden geteld. En Plasterk bekijkt of er experimenten met dat systeem kunnen komen... en wat het allemaal kost. En dat zijn de hoofdpunten. Is de gids.fm. Met Felix Murders. Zometeen de draai van Duiverstein en de hamer van Van Miltenburg. Eerst Johan. Jij niet Peter K? nee, ik vind het wat zeurig huh? Walking ja. away van, van, van Johan. Dat is een band rond Jacob de Gouwe van de geel, moet ik zeggen. Waarvan de samenstelling zo vaak is veranderd dat alleen Jacob nog de enige vaste waarde is. Johan, dus met een klein bescheiden hitje uit 2000, schat ik zo ongeveer. Nou, nou, nou, nou, het was 2006. Het werd laat in de Kamer, gisteravond. Tot een nacht van Adrie Duivenstein kwamen we niet. En voordat de nacht goed en wel viel, ging de PvdA-senator overstag. Ik praat in midweek Den Haag na over het debat over het woonakkoord... en dat doe ik met Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie... en debatsite, joop.nl, en met Peter K., redacteur bij Pauw en Witteman. Heren, nogmaals, goedemorgen. Duivenstein hield ons wekenlang in spanning... Francisco, maar uiteindelijk is hij toch overstag gegaan. Wat is na volgens jullie het resultaat van zijn tegendraadse opstelling? Nou, het, uh, het, dat de PvdA zwaar, uh, zwaar schade heeft opgelopen volgens mij. Want dit is dus natuurlijk niet de eerste keer. We zien nu al voor de derde keer dit jaar eigenlijk dat er groot gedoe is... rond de PvdA die zogenaamd een principiële stellingname neemt, Of het nu gaat over de strafbaarheid van illegaliteit, de JSF... of over uh, de uh, huurdersverheffing. Um, en nou, uiteindelijk verandert er niks en gaan ze gewoon mee. En dat is nu ook weer gebeurd. Er is een heel klein beetje, ietsje, ietsje, pietsje, pietsje, klein beetje veranderd. Maar voor de rest was het eigenlijk een gewoon een typisch voorbeeld van de dramademocratie. Uh, iedereen staat er te wachten tot er wat gebeurt en er gebeurt helemaal niks. Nou ja, ik vind het wel wat is gebeurd. Kijk, er is, uh, ik denk dat de coalitie vooral wat schade op heeft gelopen. Want het vertrouwen, het onderling vertrouwen, heeft weer de nodige schade opgelopen. Uh, en vaak wordt gekeken naar de Partij van de Arbeid. Het CDA had in het verleden ook vaak verwijten naar de PvdA... dat ze dan terug onderhandelen. Weet je, wel. je hebt afspraken gemaakt, maar dan gaan ze weer zeuren. En zo zullen die andere partijen dat nu ook beschouwen. De VVD met name, die denken van... ach, die Partij van de Arbeid is altijd moeilijk... Uh, nu is het wel zo dat het om een individueel lid ging van de Partij van de Arbeid. Dus dat het, uh, kijk, met de toppers, daar valt best zaken mee te doen hoor. Het Soms, gaat altijd om individuele leden bij de Partij van de Arbeid. Ja, je dat op? ja het zijn grote dus... partijen. En kijk, de VVD heeft natuurlijk zelf ook wel eens wat meegemaakt in de Eerste Kamer. met een individueel lid dat zelfs een dus op zijn naam heeft gekregen. Dat heel lang Ja. ja. ja. Maar Ook daar liggen wel eens mensen dwars, maar het is meer iets wat bij de partij van de arbeid hoort. Maar het verschil is: met, toen hij met die nacht van Wiegel kreeg wat voor elkaar, het, namelijk het referendum ging gewoon niet door. En hier, en dat zie je, en dat is een beetje het vervelende: als er hier werkelijk wat veranderd was, of hij had een grote verandering kunnen afdwingen, hadden we gezegd: Oké, okay, Adrie der dat heb je goed gedaan dat heb je, gedaan, dat heb je mooi gedaan. Uiteindelijk doet hij dat niet. Hè? Hij voert inderdaad zijn op. zegeningen, zei hij gisteravond. Ja, Laat. wat er gewoon in de hand is: hij is ervoor gaan liggen en hij is gewoon opzij geduwd. Dat is wat er gebeurd is. Ja, zo is het ook: het enorm vergaderd. Gister, gistermiddag nog met uh, de fractievoorzitters van de vijf betrokken partijen. En met Ascher en Blok. En, uh, Iedereen de, zat erbij dan? Ja, het hele clubje zat bij elkaar. En uiteindelijk uh, Ascher en uh, Samson probeerden nog iets, iets ruimte te creëren. Maar al die partijen zeiden van we geven helemaal niets toe. En wat er uiteindelijk uit is gekomen is een Blok die, uh, die de belofte gaf we gaan een evaluatie doen in uh, begin 2016. Ja, die wordt een jaar naar voren gehaald, of in ieder geval stuk ja. eerder eh, en, ja, gedaan. Ja, een evaluatie, dat kan alle kanten op natuurlijk. Nou, daar heeft mee genoegen mee genomen. Uh, wat ik wel weer mooi vind, is dat hij dan de afloop erkent... dat hij eigenlijk ook weinig voor elkaar heeft gekregen. Dus hij, hij ook volledig openhartig ging. weinig voor elkaar kreeg, hij en... heeft het gewoon verprutst. Hij heeft de afgelopen weken mm -hmm. heeft hij echt een vreselijk drama lopen maken. Hij had zelfs een afscheidspeech al geschreven, begreep ik. dat je da he, Om maar mensen duidelijk te maken van, nou, dit gaan we even hard spelen... Mm -hmm uiteindelijk is het gewoon niet hard gespeeld. En dat had hij van tevoren kunnen bedenken. Hij heeft gewoon niks binnengehaald, hij heeft verloren. En dan kan je je afvragen, heb je dat aan handig handen gespeeld? Nou, kennelijk niet. Weet je wat grappig aan is dat deze kwestie dat Die nieuwe PvdA's, mensen als Samson en Ascher die kijken met verbazing naar de, de manier waarop de politiek bedreven wordt... door de oude generatie PvdA. Dit is echt die fractie van Rob Oudkerk, Ad Melkert, uh, dat soort mensen... die bedreven op zo'n manier politiek. Dat wilde zeggen... Je duwt net zo lang tot, je, tot, ja. je, tot het gaatje eigenlijk. Zover ga je. Tot een beweging komt. Ja, en, en tot je een beetje je zin krijgt. Ja, en deze nieuwe generatie heeft, natuurlijk, heeft dat uitruilen bedreven. En die zijn veel meer van, oké, okay, dit kunnen we halen. Dit spreken we af. We gaan die top uh, Een beetje voor jullie. En we gaan de andere kant op voor ons. En daar wordt door die oudere generatie weer naar gekeken. van Jongens, uh, wat is dat voor politiek bedrijf? Probeer toch het, het uiterste eruit te halen. Ja, maar die dynamiek is toch, en... heeft toch ook nog iets anders? Want wat zie je vooral is dat doordat de media veranderd zijn... en er voortdurend live-uitzendingen zijn, er we wat te gebeuren. Hup, en Politiek24 gaat het permanent uitzenden... en iedereen gaat eromheen en er overal over twitteren. Dus er ontstaat vanzelf een enorm drama. En wat zie je nu, is dat het eigenlijk alleen maar gaat over de vraag... breekt de coalitie ja of nee... En op het moment, het gaat helemaal niet om de kwestie, niet over de huurderschrijving, wat dat nou maar nou ja, is. Wat... Het aardig is dat het voor Duiverstein er deze keer wel over gaat. Ja, maar, maar, maar... In, het, in het media, rumoer, natuurlijk echt, zou je niet. kunnen zeggen van nou, dat is enorm opgeklopt. Er wordt gedaan alsof er echt iets vreselijks op het spel staat. Zo gauw duidelijk is dat dat niet zo is, is niemand meer ja, Maar daar kan Duiverstein zelf niks aan doen, want hij heeft uh, nooit te nimmer gesproken in de media de afgelopen weken. Nou, hij heeft dit spelletje natuurlijk wel gespeeld. Ik bedoel, hij heeft het, is, hij dat, heeft dat het is... drama gecreëerd. Ja, maar dat hij, is hij wel geweldig een geweldige manier om een drama te creëren. Um, spin je vertonen. Ja, dokters. Ik weet niet of je Kai van der Lin nog kunt herinneren. Ooit uh, spin-dokter van Riet, uh, Rita Verdonk. Die uh, liet in een interview ergens vallen... dat ze overwoog om zich beschikbaar te stellen als, als uh, lijsttrekker van de VVD. En bleef daarna een week stil. En voor Kai was dat een soort uh, bedachte strategie. Je laat een informatievacuum ontstaan. En dan zijn de media er juist dubbel mee bezig. nou Wat hier gebeurde was een enorm informatievacuum. Niemand kreeg te horen wat die duivenstijden echt van plan was... Hij hield steeds maar de kaarten tegen de borst, zoals we iedereen hoorden duiden. En uh, daardoor bleef, werd het uh, raden en uh, al die microfoons voor zijn neus, zoals gisteren ook, niet zeggen. En het mysterie werd groter en groter en de aandacht nam toe en toe. Ja. Dat is een, uh, een, een spin-doktersles, ja, dus maar, uh, we, die heeft hij zijn goed eigen zoals gemaakt. Je net, zoals je net zegt, dat is, nou, het, ik denk dat het een hele slechte spin geweest is, die die, of die, dat hij me heel erg slecht... Toe, toegepast heeft. Want ja, dan moet je het om, uiteindelijk niet verliezen. Dat ben het eet. gaat om beeldvorming. Oh, ja, het ja. gaat om en Wat is de beeldvorming nu van de Partij uh, van de Arbeid? Want dat is dan duiven zijn het ook, ook, ook al deed hij het in zijn eentje, dat is toch de partij waar het probleem zit. Heeft een hele grote broek aangetrokken en heeft moeten inleven. Vroeger was de Partij van de Arbeid van de huurdersverheffing en nu zijn ze van de verhuurdersverheffing. Eh, verhuurdersverheffing. verhuurdersverheffing. <lacht> ja, het is een kleine wijziging, maar met grote gevolgen. Ja, nou ja, ja, goed. Ook voor de PvdA, denk ik, maar zeker ook voor de coalitie, want iedere keer wordt het weer spannend met die 38 centen. In de Eerste Kamer. De voorzitter van de Tweede Kamer wil ik het over hebben. Jullie hebben haar hier aan tafel meermalen aan een kritische blik onderworpen. En zaterdag werd ze in de volkskrant door acht anonieme fractievoorzitters afgebrand. Jij hebt gisteren waarschijnlijk goed gelet op Anuska van Meltenbeuren, of niet, Peter? Ja, en ik vond dat ze er eigenlijk uh, uh, nou, glorieus uitzag. Ze had wat moois aangetrokken, ze had haar in een klotje gedaan en uh, ze straalde meer dan ooit. Ik denk dat ze uh, gesterkt was doordat de fractievoorzitters na hun anonieme uitlatingen allemaal publiekelijk gingen zeggen dat ze het allemaal niet zo zwaar meenden... en dat ze het eigenlijk best goed vonden. Uh, de paradox van zo'n artikel is dat je er dan sterker uitkomt... dan dat je erin gegaan bent, weet je wel. Iedereen komt terug op zijn anonieme uitlatingen. En wilde zijn en... wat hij gezegd had en vond het laf van zichzelf... dat hij zich anonieme niemand uitgelaten. Daarom, dus iedereen trok, stak de hand in eigen boezem. En Anushka, die kan weer een tijdje door. Um, wat trouwens grappig was, was dat, op de, op, dat je op pagina 4 en 5 in de volkskrant... had je allemaal anonieme fractievoorzitters die zeiden dat ze niet functioneerden. En op pagina 3 van de Volkskrant stond een, een advertentie voor een nieuwe woordvoerder van de Tweede Kamer. Dat is hetzelfde als de woord, nieuwe woordvoerder van Anoushev Miltenburg die werd namelijk gezocht. Het leek wel een soort advertorial, weet je wel. Dus uh, nee. gezocht nieuwe woordvoerder. En dan daarna, waarom dat nodig was. Het totaal mislukte aanval, die, die je toch ook kan zeggen, die is uh, door de Volkskrant gewoon te groot ingezet. Die, de, de, er werd gedacht van, oké, okay, als we nu de aanval openen, net voor het kerstreces, vorig jaar is dat ook gebeurd, hè? Vorig jaar werd ook rond deze tijd de aanval geopend. De aanval Want, door de Volkskrant, bedoel je? Nee, maar door de, door in de media, er wordt gezegd, ja, dat, de Volkskrant bedenkt dat natuurlijk niet, maar er wordt gezegd van jongens, we moeten wat doen, we moeten van haar af. Want dat is natuurlijk wel, je kan wel zeggen ze heeft gewonnen en ze zit zitten nu zelfverzekerd er, want ze heeft deze slag gewonnen. Ze functioneert gewoon. Maar wie niet. zegt dan, we moeten vanaf? Is dat op de Volkskampurelen het geval? Of zijn het de fractievoorzitters? Nee, ja, dat, ik neem aan Peter weet dat beter. Maar er wordt in de, in de wandelgangen over gesproken dat iedereen zucht daarover. Je hoeft dat ook maar te zien. Het is geen goede Kamervoorzitter. En het feit dat ze deze aanval heeft afgeslagen, maakt haar niet tot een betere Kamervoorzitter. Het probleem blijft bestaan. En je hebt ook nog eens een keer: een voorzitter is geen leider. Hè? Een voorzitter is iemand die geaccepteerd moet worden door degene die in de vergadering zitten. Dat is niet het geval. Dat is nu weer even omdat je ziet dan dat ook weer het drama gaat werken de emotiedemocratie, oh, ze hebben anoniem gesproken, oh, wat erg. Nou, dan is zij zielig, dus komen we voor haar op. Nou, wat je niet moet hebben, als, weet je wel, sinds wanneer houden we in Nederland rekening met het feit dat een politicus zielig is? Als het gaat erom of je functioneert, ja of nee. En als je niet functioneert, moet je weg. Ja, maar Het is een beetje een raar bedrijf, die Tweede Kamer, want je kunt een uh, niet functionerende kamervoorzitter kun je helemaal niet wegsturen. Nee, Ik bedoel, daarom, daarom moeten ze het ook dat anoniem moet, doen. Dat moet, dat moet zij zelf bepalen. En dat, nou ja, daarom, ja, je kunt best je kritiek uiten. Dat hebben ook meer mensen al gedaan. Bedoel, ja. Buma had al publiekelijk kritiek ge, geuit. Bram van Ooyik van GroenLinks had eigenlijk ook al publiekelijk gezegd: van nou, het functioneert niet. Wat is een beetje begeleid meest... eigenlijk van Milton ja, uh, nou Ja, er wordt niet voor niks aan een woordvoerder gezocht. Ze had een uh, coach gekregen toen het, uh, toen het allemaal misging uh, voor de zomer al. En die, uh, die, die stopte ermee deze week, die, want die was klaar met zijn taak. En. Uh, uh, maar nu is dus heel uh, een, een, snel een nieuwe coach nodig. Want ja, uh, hij was duidelijk niet klaar met zijn taak. Een coach kunnen je goed hey, helpen. Ja, coachen ja, okay, coach, kunnen je best helpen om dingen die je niet helemaal goed kan, om wat onder de knie, knieën te krijgen. Maar je, je wordt er geen talent door. Weet je wel? als je geen talent hebt, maar krijg je. Dat hoeft die. misschien ook niet. Een goede, een goede coach maakt van, niet van iedereen een goede voetballer. Je moet een goede voetballer ja. kunnen zijn. En Overigens, van bij aan als woordvoerder kan ik iedereen aanbevelen, hoor, want die woordvoerder tot nu toe. Die heeft uh, uh, al een jaar lang houdt de deur dicht voor elk interview. Dus het is eigenlijk een, een heel simpel baan. Je zegt gewoon well, nee, <laughs> ze geeft geen interview. En uh, dan gebeurt toch niet? Ze is één keer op tv geweest bij WNL. Ik dat zeg stop, Francisco van Yola, eindredacteur van de opinie- en debatsite En Peter K., politieke redacteur bij Power Witteman. Volgende week is het weer woensdag. Zijn jullie er dan? S is is zeker, of niet? Ja, recess denk ik. Hè? Wij, wij zijn er dan wel, maar we zeggen niks. <laughs> Still beautiful Gravity Losing Dat is een studioalbum California 37. Bruises heet het nummer Blauwe Plekken krijg je ervan van Train. En dat blijft in je hoofd zitten, Hoe komt dat? Ja, dat is een hoek. Wat is voor jou de hoek Zo. in deze plaat dan? Ja, dat is het begin van het refreintje. These bruises. Als ik dat zie, dat melodielijntje, die drie nootjes... dat is voor mij de hoek. Dat is Weet je wat hoe Fritz ik... Spitz dat vroeger noemde? Nou? Musicul. Ik vind de hoek eigenlijk leuker. Nee, eh, ik vind muzikul ja. dat is een Nederlands woord. De hoek is een Amerikaans musicule woord. klinkt een beetje Frans. Uh, ja, zoals ik het uitspreek misschien wel. Hij is muziekredacteur, Botte Jallema. Ik wens hem een goeiemorgen. En jij hebt dat, dat gedoe met die hoeks helemaal ja. uitgezocht. Nee, nou ja, dat is een, een hoek, dat ken ik wel uit, uit de, de, de muziekwereld. Daar hebben we muziek altijd vaker over. Van wat is het nou? Wat, wat is nou een, een hoek? Wat, wat blijft er nou... Wetenschappelijk komen ze daar niet uit. Maar ik heb even een paar op opgezet. Even drie korte fragmentjes. MUZIEK <tied> Hoe kan het nou dat sommige liedjes je, ze in je brein kunnen printen? Een wetenschappelijke verklaring is er niet voor... maar daar wordt nu bij de Universiteit van Utrecht aangewerkt met een app. En uh, dit waren even drie stukjes voor vijf seconden... uit de hoogste drie van uh, de Radio 2 uh, Top 2000. Uh, het gaat even niet om de titels, maar wel omdat je dit meteen mee kan nuren. Het zijn ja. drie nummers die een beetje in het collectieve geheugen zitten. We herkennen ze dus binnen die paar seconden... wat we daar dan verder van die muziek ook vinden... Maar hoe dat nou zo is gekomen, dat is een raadsel. En uh, uit de muziek is die hoek, de muziekterm hoek, die is wel bekend. Engels voor haak, een muziekstukje dat zich in je geheugen kan haken. Maar wetenschappers hebben dus geen idee welke kenmerken die muziek moet hebben om te blijven haken. En nou ja, daar zou je na 60 jaar popmuziek toch wel iets over moeten kunnen zeggen, vinden ja. ze bij de Universiteit Utrecht. En daarom zijn ze een onderzoek gestart met behulp van een spelletjes-app. Hoogleraar informatica Remco Veldkamp die legt het uit. Nou, we gaan nu heel veel gegevens verzamelen door middel van die game. Nou, hopelijk hebben straks heel veel mensen dat gespeeld. En dan in het nieuwe jaar gaan we al die data bekijken. En dan gaan we kijken wat nou de fragmenten zijn in een nummer. die juist wel goed onthouden zijn, en welke delen niet goed onthouden zijn. Kunt u een voorbeeld geven waar we dan zouden moeten denken? Ja, dus dat, zijn, dat kunnen dingen zijn in, in de melodie. Melodie zijn vaak wat, wat hogere tonen. Maar je kan ook juist kijken naar, naar de baslijn. Het kan zijn iets, iets in de ritme. Vaak zijn het ook combinaties van zaken. Dus er staat nou Bohemian Rhapsody van Queen staat één. Maar Under Pressure van Queen, dat begint ook heel karakteristiek. met een, nou, En het ritme. Maar ook de, de toonhoogte, want het is... He, du, du, du, du, du, du. En juist dat laatste maakt dat het een hoek is... Componisten maken natuurlijk al heel lang gebruik van kennis van wat hoeks zijn. Iedereen probeert natuurlijk wel een vorm van, van catchy muziek te maken. Het is, voor mij is dit wel een, een hele bekende van een hoek. Dit kan bij mij echt nog een week lang in mijn hoofd te ja, zitten. als ik hier... Ja, het ja, gek. Je hoorde Remco hier al even zeggen dat hij vooral hoopt dat heel veel mensen dit gaan doen. Want het is een spelletje, maar ondertussen wordt er dus, worden er dus data verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. En hoe meer data ze hebben, hoe liever. En bovendien krijgen ze zo data uit een hele grote en diverse groep mensen. En dat helpt om preciezer te kunnen zijn bij de uitspraak. Hoe hierop. ziet dat spelletje eruit, Botten? Nou, ik heb het hier eventjes op deze tabletcomputer. Kan ik het even demonstreren aan je? Ja. Als je het opstart, krijg je eerst de uitleg dat het een. Uh, waar het nou voor is bedoeld, dat het een spelletje is. Ja. Nou, tik je even op. Start. En dan. Uh, whoops, hoort hem al. En dan uh, krijg je. Ik kan het hier even niet zien wat er precies voor Welcome is. Welkom terug, Bottema staat erboven. Ja, dan en dan er staat er speel, logout en match. Wat moet ik doen? Spelen. Oké, okay. ik speel. En dan krijg ik één, twee of drie. Uh, drie heeft nog geen sterretjes. Doe me eerst maar eens één. Dat is. Uh... Dat is veel te moeilijk, bedoel uh, je? Nee, okay. <laughs> Ik vertrouw je er wel mee. Ik ben maar... één, Ja. Eh, luister naar de muziek en kies ja als je het nummer herkent. Ja, ja. Dat je dit kent. Ja, ik ken het wel. Je hoeft niet te weten wat de titel is. Het gaat erom of je het herkent. Ja, ik ken het wel. Ja. Dus ja. ja. Ja. Luister verder tot je een nummer vindt dat je kent. Oh, ik had niet. Uh, oh, heb je ja. Ik had ja moeten doen. Ja. Oh, goed gedaan. Op mijn volgende <laughs> nummer. Maar pas op. Ja, volgende nummer. Ken je dit nummer? Die ken ik niet. Die ken je het of niet? niet? Ja. ja, dan druk je nee. Ja, je ja. bent tot de laatste. Ik ben de laatste. Ja. Deze ken je vast wel. Ja, dat ken ik. Ja, dat kan. Ja. ik dan. Ja. En gaat het nummer, en dat is de volgende vraag, gaat het nummer nu door waar we net waren gebleven? Als je nee. mee zou zingen. Nee. Dat is een ander punt. Jammer. Nee, het ging wel door waar, je, waar ze waren gebleven. Oh. Dus er... Zoals je ziet gaat het er een hoek om of je weet hoe een liedje verder gaat. Je verliest punten wanneer je een fout maakt. Maar niet getreurd, de ronde is nog niet voorbij. Ja, ik hou ja. er mee op. Ja, je kan hier nog heel lang mee doorgaan. En dat is ook de bedoeling. Uh, want ze willen dus zoveel mogelijk van die data uh, verzamelen. Maar uh, dus je moet eerst zo snel mogelijk als je het herkent zeggen dat je het herkent. Het gaat niet om de naam en de titel van een nummer. En daarna moet je het een soort van meenuren. Terwijl de volume even op stil wordt gezet. Want daarmee controleren ze of het ook echt zo is. Ja. Nou, Als heel veel mensen dit doen, dan kun je uiteindelijk iets zeggen over een hoek. Over wat nou die gemeenschappelijke kenmerken zijn van die muziek die je nooit meer vergeet. En je zou kunnen zeggen dat ze hier op zoek zijn naar het recept van een hit. Maar dat is allerminst de bedoeling. Een van de opdrachtgevers voor dit onderzoek is namelijk het Meertens Instituut. En dat doet onderzoek naar Nederlandse taal en cultuur. Zij hebben een databank met oude volksliedjes. En voordat er opnameapparatuur bestond... werden die nooit vastgelegd, maar oraal overgedragen. Dus ja, papa zong iets en de jongens gingen het nadoen. Nou, hoe onthoud je nou wat je kan nadoen? Door Hoeks. Dat is eigenlijk ook de doelstelling van het project waar we aan werken. Om de collecties, in dit geval van Beeld en Geluid... en van het Meertjes Instituut met elkaar te verbinden, zodat je in de volksliederen van het Meerders Instituut en in de populaire collectie van de ja, vroege radio-uitzendingen van Beeld en Geluid... kan zoeken waar nou de overlap zit. En wat nou maakt dat de orale overlevering van de volksliederen... hoe dat werkt en wat nou de stukjes zijn die zijn blijven hangen... Uh, bij mensen, die zorgen dat het in de volgende versie van het volkslied weer terugkomt. Ja, dat is een muzikologisch fenomeen en dat is nu precies wat Remco Veldkamp wil kunnen definiëren. Want dan kan je ook iets zeggen over de ontwikkeling van die oude volksliedjes. Goed, ze hebben er dus een leuk spelletje van gemaakt met een aantrekkelijke vormgeving, maar het doel is data voor de wetenschap. Ja. Weten de appgebruikers dat? Je ziet het als je hem gaat downloaden in de, in de, de, de app store, dan zie je het erbij staan en als je de app opstart dan staat het er ook bij. Het is, ook als je het spelletje doet hoor, dan merk je het ook heel duidelijk dat dat de bedoeling is. Ik vind het wel heel slim verzonnen. Het is heel handig van het Meertens Instituut en Beeld en Geluid om die samenwerking te zoeken met die informatici van de Universiteit Utrecht. Want ze hebben nu al meer dan 35.000 bruikbare gegevens binnen. Nou, dat zijn datasets waar de meeste wetenschappers alleen maar van kunnen dromen. Dus die Remco Veldkamp is de projectleider daar? Ja. En doet die app het overal op? Nee, hij doet het alleen op de spullen van Apple. En alleen als je Spotify hebt. Dat zijn dus een paar beperkingen. Maar dan doe je dus wel mee aan een officieel wetenschappelijk onderzoek. Botte allemaal. onze muziekredacteur. Graag tot volgende week. Wat is er allemaal op televisie. Ik noem één ding. Serious Request start vanmiddag om half vijf op Nederland 1. Ik noem er nog een. Mooie beelden van de Oostvadersplassen... in deel 2 van de Nieuwe Wildernis. Op eigen benen om half 9, ook op Nederland 1. En het groot dicteerde Nederlandse taal vanaf half tien ook op Nederland 1. Ja. Surf naar gids.fm. Goed weekend.